Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad vragenuur van vrijdag 6 december 2013. Dit vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i-ask-apenstaartje-bartimeus.nl Wilt u meedoen aan het Vraaguur, ga dan op vrijdagmiddag naar wwwbartimeusnl i ask Goedemiddag allemaal, dit is het Bartimeus iPhone en iPad vragenuur van 6 december 2013. Nou, ik ben de enige moderator, zie ik vandaag. Dus ik moet het uh, zo allemaal in mijn eentje een beetje volkletsen. Maar gelukkig heeft Dirk, ik schreef het al onze hofleverancier me voorzien van allerlei bestandjes. Dus die ga ik lekker allemaal laten horen. Um, wat gaat hij allemaal vertellen aan ons? Hij heeft een stukje over uh, de afbeeldingen die uh, als bijlage bij een mail zitten. Dat levert soms wat problemen op. Daar gaat hij iets over vertellen. Dan heeft hij een paar, uh, zoals hij dat zelf noemt, een, um, een paar apps voor de mannen. Pocketmeter en Timmerman. En dan gaan we verder met uh, Sick Weather. Dat is een, um, een appje, weer zo'n beetje social media-achtig appje. Um, er is een uh, Udit Plus app... En verder Astrid, hij gaat het voor je doen. Hij gaat de app Forsten bespreken. En verder heeft Dirk een stukje ingestuurd uh, over de updates die ons uh, van de week weer om de oren zijn gevlogen. Ik ga daar ook straks nog even iets over zeggen. Um, dat is allemaal wat, uh, wat Dirk voor ons uh, straks uh, weliswaar ingeblikt, maar in ieder geval laat horen. Verder natuurlijk de vaste onderdelen. Vragen binnengekomen bij iAsk en eh, het laatste stukje de valreep en allerlei eh, vragen en opmerkingen over Apple die tijdens dit uur zijn bovengekomen. Oké, okay, ik laat de microfoon eerst even los voor de dringende zaken. Nou, dringend is het niet echt, maar ik ben al straks niet meer aan het eind. En ik wou even vertellen dat ik eindelijk ontdekt heb hoe het werkt om de krant te kunnen lezen, echt de gewone krant, de, de digitale editie van in dit geval de Volkskrant maar het gaat om de hele persgroep uh, je kunt de krant downloaden, dat kost je 89 cent en dan krijg je als je hem opent dan krijg je uh, een knop sluiten en een knop slijden dan zet je voice-over uit en dan geef je één tik ergens in het midden van het scherm dan zet je voice-over weer aan en dan krijg je een keurige lijst met artikelen en dan doet je het prima Bovendien heb je dan de knop terug en je hebt ook nog een een, een, een hoofdletter A staat er, van die hoofdletter A moet je afblijven, want dat maakt de lettertjes groter en kleiner. En dan wordt je scherm dus minder of meer vol. Maar je moet bij mij zo klein mogelijk, dus dat het meest op het scherm. Ik was helemaal blij. Dat is mooi. Dat zijn die bekende A'tjes die je ook op websites tegenkomt. Nee, ik heb wel uh, de gratis apps uh, van uh, de, de persgroep Parool, Volkskrant en Trouw erop staan. En die hebben we volgens mij al een tijd geleden een keer hier besproken. Weliswaar in dit jaar, een paar maanden geleden denk ik. En uh, ja, eigenlijk kijk ik zelf weinig in die uh, nieuwsapps... want ik heb dan Radio 1 aan staan en dan heb ik het vaak uh, na een uurtje alweer gehad. Oké, okay, dankjewel Alwin. Dat gaat, uh, dat gaat de wereld in straks in de podcast. Uh, nog iemand die iets kwijt wil voordat we met uh, I Ask beginnen? Ja, ik wilde even weten of ik nu wel goed uh, verstaanbaar ben. Nou, je bent in ieder geval harder dan net, uh, Paul. Nog wel een stuk zachter dan uh, de, de Hermannen en de Alwieners... Maar het wordt beter en uh, in het uiteindelijke podcastresultaat, dan uh, pomp ik je wel op. Oké, okay, nou dan de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. Nou, dat was er dit keer geen één. Dus dat betekent dat we kunnen beginnen met het eerste korte verhaaltje van Dirk over mailafbeeldingen. Een uh, klein itempje en het gaat over de mail. Het is niet geheel onbelangrijk volgens mij. Uh, het gaat over afbeeldingen. Soms dan gaat hij wat raar om met bijlagers dingen als een of bijlagen, dingen als een document of een sheet of zo, die hang je er wel gewoon aan. Maar met plaatjes doet hij wat raars. Ik heb een mailtje van Suzanne binnengekregen met drie plaatjes daaraan en dat ga ik even bekijken. Abkiezer, list recorder, mail, een ongelezen bericht, mail, een ongelezen mail, alink, Suzanne, antwoord, zwart, gisteren, van Vip afzender, drie bijlagen. Hij vindt daar drie bijlagen in en de VART, dat is een verklaring arbeidsrecht. Sorry, een verklaring arbeidsrelatie omdat Suzanne Vrijwilligerswerk doet. Ik heb een nieuwe videokaarting gedaan en dat lijkt te hebben geholpen. Ik heb de kans hier liggen, kan ik alleen geen mar markeerbericht. Daar heeft ze bijlagen aangehangen. Ik tik nu links onderin op markeerbericht en veeg naar links. Bericht, of in het weekend. En kom mijn eigen handtekening onder de mail tegen. De plek waar ze dit bewaren, dat is bij. Verplaats. Beantwoorden. Verwijderen. Antwoord. Knop. Attentie. Antwoord. Stuur door. Knop. Druk af. Knop. Annuleer. Knop. Druk af. En waarom knop. nu dan even niet? Stuur door. Antwoord. Knop. Annuleer. Knop. Annuleer. Knop. Heb ik nou het verkeerde mailtje gepakt? Nee, dat heb ik niet gedaan. Annuleer. Knop. Antwoord. Knop. Uh, een. Nieuw. Een... Knop. Antwoord. Verwijderen. Knop. Bericht. Op 30 november 2013, 11:43 ja. antwoord, knop, attentie, antwoord, knop, stuur door, knop. Druk af, knop, annuleer, knop, druk, stuur, antwoord. Nou, <laughs> staat hij er niet bij, dat zou ik net zien. Druk af, annuleer, knop. Ik even kijken wat ik hier gebeurt. De... verwijder knop, List reporter mailtje, even. Alink, in, terugknop. Open. Open. Alink, Subtitia. enquête aan Susanne, antwoord, zwaar, ik heb een nieuwe videokaart in gedaan en dat lijkt op markeerbericht. Verplaats, verwijderen, knop, antwoord, knop, antwoord, knop, stuur door, knop, druk af, knop, annuleer, knop, druk, stuur door, antwoord, knop, attentie, rest van bericht eerst downloaden, ja, knop. Misschien dat hij daarover zeurt. We gaan het even eerst downloaden. Hoofdtekstbericht. groeten, even. annuleer, knop, terug terug verwijderen, concept, ja, ja, verwijder concept, hoppa. Verwijderen, knop, antwoord. Attentie, antwoord. Stuur door. Bewaar drie afbeeldingen. Knop. Kijk, waarom hij dat nou dan wel doet en net niet, dat snap ik dan weer niet. Maar oké, okay, deze was wat ik bedoelde. De bewaren drie afbeeldingen knop. En het komt omdat er drie aanzitten. Ik tik ze dubbel. Alleen één. Terugknop. Nou lijkt er niks gebeurd te zijn, maar nu heeft hij in de fotorol heeft die afbeeldingen gedaan. Ik kijk even hoe laat het nu is. 57. uur op Status minister. Ik dus dan moet ik die foto's daar terug kunnen vinden. Ik ga naar mijn bureaublaadje. Google file En even een zoektekst. File nee. browser op mail. File Nieuwe appsmap. map. Bewerkbaar. ups. Apps. Nieuwe appsmap. Begin scherm. Instellingen. Een nieuw onderdeel. Zoekveld. Bewerkbaar. Op Zoek tafel. Foto's. D. F. O-I-T. 3, e, o, o, beste zoekers, sluitzoekscherm, zoekveld, bewerk, wistekst, annuleer, beste resultaten, koptekst, foto's, Roepaps. Die tikken we dubbel. Berichten. En gaan we dat nu ook dan gewoon doen. Is dat te mooi? Foto, stand, 17 november, 11, 18, listreporter, albums. Terugknop. Even terug naar het album albums. kijken of ik in het, het goede zit. Albums. Knop. Hij knoopt aan de fotorol. Filmrol. 123 oh, foto's. Filmrol, sorry. Filmrol, albums, terugknop. Foto's. de foto stap en veeg naar links. Pagina 6 van 6. 123 foto's. Foto, staat. 30 november 2015. Heel wazig, heel helder. Afbeelding. foto's. 1 van 3, pagina 6 van 6, onder foto, stand, foto, stand, 7, 49, Kijk, heel 15. wazig, helder, afbeelding, foto, stand, 30 november, 2015 15, 123 foto's, foto, foto, stand, 7, 49, foto, stand, 7, 49, foto, stand, 6, 50, heel wazig, helder, En dat afbeelding. was een vorige test om te kijken of het lukt. Dus hier zijn die afbeeldingen verborgen. Succes ermee. Het blijft altijd leuk, heel goed. Dat was het verhaaltje van Dirk over foto's. Ik heb er verder niks uitgeknipt. Ik denk ik laat jullie de hele worsteling horen. Dan weet je ook dat waarschijnlijk, zoals Dirk ook zegt, dat compleet downloaden echt nodig is. Want anders dan werkt het gewoon niet. Nou, ik kan me niet echt voorstellen dat hier nog vragen over zijn, maar ik laat de microfoon toch even los. Oké, okay, geen vragen. Het gaat lekker zo. Dan beginnen we met uh, uh, een, uh, een, zoals Dirk het noemt, een, een appje voor mannen, de Pocket Meter. Hey, goedemorgen. Dit is de afdeling Apps voor Mannen. Nee, jongens, maak je geen zorgen. De Playboy of uh, maak je geen illusies. de Playboy is niet toegankelijk gemaakt of zo. Dit gaat over werkmans apps. Nee, flauwekul. Um, er zijn een aantal appjes die ik eigenlijk al lang had. En dat zijn gereedschapsapps. En daarvan wil ik eerst gaan kijken naar een pocketmeter. Gewoon een afstandsmetertje in je iPhone. Het is, eigenlijk is het echt heel erg prachtig. Het is geen heel ingewikkeld verhaal. We gaan er gewoon eens even naar kijken. Appkiezer. instellingen. Een nieuw onder Timmerman. actie, pocketmeter. De pocketmeter. Pocket meter. Ik had gehoopt dat ik de pocketmeter kon laten horen, maar dat wilde nu even niet, want hij kaapt de microfoon en dan ben ik hem hier kwijt. De pocketmeter heeft drie tabbladen, measurement, settings en info. Nou, het info ding vertel eens een beetje hoe je ermee moet meten. Bij de settings kun je instellen meters en graden. Uh, de ding heeft ook iets met een temperatuur, maar dat kon ik uh, niet vinden. Dus waar ze dat verborgen hebben, weet ik niet helemaal zeker. Maar goed, het zit er wel in. Het idee is dat uh, je start de app. Uh, wat opvallend is, hij wordt op zijn kop staand gebruikt. En dat komt omdat je de microfoon nodig hebt en de luidspreker om te meten. Dus je moet hem omdraaien zodat de microfoon van je af is. Dan kun je over het scherm vegen en heb je measurements en een aantal millimeters of meters hoor je dan. Als je die dubbeltikt, dan kun je dus de meting verrichten naar of de muur of... Uh, ja, Iets wat gewoon voor je is. En verdeeld, je zult zien, het werkt gewoon. Ik doe het op een iPhone 5 in dit geval. En uh, ja, ik kan gewoon meten wat de afstand is van de ene muur naar de andere muur in de kamer. En hoe accuraat het allemaal is, weet ik niet exact. Maar op zich kan geluidkaarten gewoon heel erg nauwkeurig zijn. Dit was de eerste in de aflevering Apps voor Mannen. Succes en have fun. Ja, ik heb hem zelf nog niet gedownload. Uh, de enige app, deze zijn volgens mij van iHandy. De enige app die ik zelf van iHandy ooit heb gedownload is uh, de Waterpas. En die doet het ook heel goed, die werkt met piepjes. Alleen als je die gebruikt, moet je er even op letten dat die eigenlijk alleen maar goed werkt als je de uh, uh, scherm, uh, de rotatievergrendeling. Uitzet. Dus dat um, wanneer je iPhone kantelt, ook uh, het scherm, uh, zeg maar in breed beeld en zo komt te staan. Dat heb ik meestal niet, want ik vind dat vervelend. Um, maar dan werkt dus de waterpas niet echt goed. Oké, okay, dit was het verhaal van Dirk over de pocket meter. Ik gooi de microfoon los. Geen opmerkingen of vragen hierover. Nou, dat betekent dat we wat mij betreft gewoon nog even lekker met uh, al die appjes van Dirk doorgaan. En we blijven even bij de mannen. We gaan gewoon verder met Timmerman. Dit is de tweede app in de afdeling Apps voor Mannen. En deze gaat over hoeken en meten en je iPhone gebruiken als een waterpas. Ik hoop dat deze link het al doet in de App Store. Dat had ik misschien even wat eerder kunnen controleren. Maar ik vind hem zo leuk. Ik doe hem lekker toch. Apkiezer. Pocket meter. Instellingen. Actief. Timmerman. Actief. Timmerman heet het ding. Timmerman. Timmerman. X 0.3. Uh, het is een waterpas, dus dat betekent als ik hier even op het scherm rondkijk... X 0.3. De X 0.3, dat is dus één van de afwijkingen. En de I... I min 1, -4. Nou, ik hou hem dus bijna plat en bijna recht. Dat valt allemaal reuze mee nog van morgen. Daar heb ik een knop, dat is dus dit scherm. Hey. Ik denk dat dat iets met de zon te maken heeft, maar daar kom ik niet helemaal uit. Was dat niet in deze app? Nou, dat weet ik niet meer. Knop. En de rechterknop daar is de settings. Ik zou eens een label kunnen geven, maar dat doe ik in dit geval niet. Ik dubbeltik. Doe het zelf. Context. Even naar de settings toe. Gered. Knop. Overzicht. Context. Het overzicht. Oriëntatie. Autorotatie. Dat die automatisch met je meeloopt. Dus dat het niet uit hoe je meet links, rechts, op zijn kop, achteruit of met de achterkant. Paslood, waterpas, Context. Een waterpas, dat kan ook een schietlood zijn, geloof ik. Dan meet je dus van boven bovenrecht naar beneden. Kalibratieknop. schakelknop, aan. Of die gekalibreerd moet kunnen worden. Nou, daar zal wel een methode voor zijn waar je misschien voor moet zien. Dat weet ik gewoon niet. Ik heb het niet gedaan en de muren zijn hier redelijk recht. Dus we gaan het zien. Stilknop, schakelknop, aan. Hij heeft een stilknop. Nou ja, waarschijnlijk kan die ook wat vertellen. Dubbelgevoeligheid. Stilknop. Schakelknop. Aan. Nou, laat ik hem gewoon eens even uitzetten. Uit. Ik heb dat nog niet gezien, dat hij dubbelgevoeligheid. Meetlat. Context. Hij heeft een meetlat. Uitschuiven. Schermlengte. En hoe je dat moet uitschuiven, daar ben ik nog niet helemaal achter. Maar dat komt misschien nog wel eens een keertje. Herstelkalibratie. Herstel. Calibratie. Herstel her nou ja, goed. Dat moeilijke woord met kalibratie. Hulp en instructies. 11. Version 2, 2, 1, kopieruit, kopier het symbolie Handysoft Inc. Alrichtsreservet. Hij is van Handysoft. En de... Hulp en instructies. Hulp en instructies. Dat hulp. zou ik wel eens een link hebben even kijken wat ze te melden hebben. List recorder. Knop. Grijs. Knop, knop. Nou, dit is wel een heel vaag stukje hulp en instructies. Kijk of ik hier nou uitkom. wat er Batterij 64% op. listerie Ja, dat is listerie dat snap ik. Die dan? Ben jij soms een terugknop? Knop. Nou, nee, ik gooi hem even uit. Want hier -kiezer. wil ik Timmer, niet in maar Timmerman. Actief. Sluit Timmerman. Beginscherm. Dat roep ik wel zo hard, maar wij zonder ook alweer op. Beginscherm. Ik geloof Audio context. Berichten. Eén ongelezen bericht. Pagina 2 van 9. Vertaal op mijn telefoon. Pagina op Tinder. Gereedschap map. Twee apps. Okay. Gereedschap. Context. Timmerman. Pocketmeter. Timmerman. De Timmerman. Start hem weer gewoon. X18. Oké, okay, we gaan nu gewoon meten. Ik leg hem weg de muur. Op het kiné. En dan gaan we kijken. EI. Hey, min 35. 0. Dat is dus hoe heb ik hem haal. En dat is de rechtopheid van de muur. Oftewel, je kunt dus gewoon, gewoon dat ding als een waterpas gebruiken en daar iets gewoon serieus echt recht mee hangen. We hebben een of andere oude fok en die hebben we hiermee aan het lopen gekregen. Omdat je hem gewoon tikje voor tikje voor tikje voor tikje millimeter langs de muur kunt schuiven. En dan leutert die uh, iPhone gewoon wat hoe, hoe recht dat ding hangt. Oké, okay, dit was weer de laatste voorlopig in de afdeling. Apps voor mannen En um, ja, heb ik er plezier mee, zou ik zeggen. Oké, okay, dat zullen we zeker. Deze, uh, nou, Ik zei het net al, ik had dus een, een waterpas. Uh, die is volgens mij ook van iHandy, die, die dus piepjes geeft. En uh, deze lijkt me niet verkeerd, dus deze ga ik uh, zelf ook maar eens even ophalen. Hebben we, hier, uh, hebben we hier nog reacties op? Ik geef de microfoon los. Ik heb zelf een uh, geloof ik... Uh, wat zei jij, Ruud? Hey, weinig zelfklussende blinden, geloof ik. Nou, oh, daar zou je je nog wel eens in kunnen vergissen. Trouwens, het kan heel handig zijn om zelfstandig je wasmachine uh, uh, waterpas te krijgen als het weer eens mis is. Ik bedoel, ik was best heel blij met mijn uh, appje na de verhuizing. Oké. Okay, um... Er zijn er nog meer mensen die iets uh, willen opmerken over de Timmerman-heb? Ja, die x en zo, dat snapte ik niet helemaal. Wat nou 2x in de rechtopheid, van, de rechtopheid van de muur. Ja, dat zal wel. Uh, ik, ik snap er wel of er een helling in zit of wat dan ook, dat begrijp ik wel. maar is dat, als, als die helemaal recht zou zijn, die muur, dan moet die x 0 zijn ofzo? Nee, ik denk, ja, dan moet die x0 zijn. En je I, de y-as de is, is zeg maar de andere as, de horizontale as. Ik bedoel, stel dat je hem plat legt, dan kun je hem dus... Uh, uh ...voor-achter gekanteld hebben, maar ook links-rechts gekanteld kunnen hebben. En de ene is de x-as en de andere is de y-as. Dus ja, je zit altijd met, met, met twee richtingen. En als je hem dus een, een, een plat vlak wil meten... ...dan moeten eigenlijk allebei, zowel de x-as als de y, moeten ze ongeveer nul zijn. Dan weet je dat je helemaal recht bent. En wat Dirk dus deed, de muur, die liep dus recht van boven naar beneden... ...maar hij had hem dus... Uh, ...zeg maar uh, um, ietsje schuin, wel plat tegen de muur... ...maar bijvoorbeeld de bovenkant iets meer naar links ten opzichte van de onderkant van de iPhone. Zo moet je het zien. Juist. Nou, oké. Okay. Goed. Dan ga ik, uh, ga ik ook mijn wasmachine maar recht zitten. Nou ja, ik heb, ik heb wel wat leuks om te meten. Er uh, is onlangs hier een douche uh, verbouwd. En uh, dat is een inloopdouche geworden. Dat is heel leuk. Maar ja, goed... Uh, dat, dat had wel wat mooier kunnen, kunnen lopen, wat mij betreft. Oké, okay, er zit een... Uh, ja, goed. Oké, okay, ik, ga, ik, ga uh, ik ga er wel even mee spelen. Eens kijken, want ik kan toch niet klussen. Daar ben ik veel te blind voor. Je hebt, mensen, je hebt blinden en mensen die niet kunnen zien, hè. En mensen die niet kunnen zien, die kunnen klussen. En, men, en blinden kunnen niet klussen. Dus, uh, ja... <lacht> Nou, oké. Okay. Ja, ik ga hem in ieder geval ook downloaden, want ik wil eens even kijken wat, uh, ik, wat ik al zei, die met die piepjes. Dan moet je dus inderdaad die, die uh, uh, richtingsvergrendeling van, de, van het scherm uitzetten en dat is niet altijd even praktisch. Oké, okay, dan gaan we met de volgende en dat is een um, Sick Weather. Ik heb weer eens een appje gevonden wat een uh, leuke, tenminste in ieder geval technisch grappige combi is tussen uh, weer en... Um... Social media. Wat ze daar doen is dat ze zeggen: van oké, okay, op basis van social media kunnen wij voorspellen wat voor ziektes er in de buurt rond waren en aan de hand daarvan kunnen we uh, notifications geven. De app heet Sick Weather. Hoe kan het ook anders? Ik ga er dus even heen en we gaan hem eens even besnuffelen. Sick Actief. Sick creator. Sick creator. En hoe schrijven wij? Hoofdletter S, I, C, K, W, E, A, T, H, E, R. Het is Amerika, sick Weather. Icon Beer, knop. Even kijken, wat hebben we? hier? Context. De Sikkerator, koptekst. Icon Beer, knop. De Icon Beer, dat zijn meestal, is een gears, een tandwieltje. Uh, dus dat zijn meestal de settings als je dat hoort. Current Location, zuster van Overinglaan 1 tot 11, zuster van Overinglaan. Ben Boerder. Nou, hij weet waar ik uithang. Koning Ambos en dan een maplogo. Dat is een stukje kaartinfo die Apple tussendoor gooit. Dat kun je niet uitzetten. Sommige apps die je includen, dat, dat is heel vervelend. Ik heb daar een maplogo, dat is een kaart die we ook mee hebben laten zitten voor het gemak. Icon GPS. Knop. Het GPS-icon staat hier in feite op. Dat is niet geselecteerd, maar volgens mij staat hij daarop. een mental map. Knop. En de environmental map, dus een omgevingskaart. Um, nee, niet omgeving, ander woord, moeilijk woord. Um, daar kunnen we ook niet zo heel veel mee, helaas. Iconlist, knop. De lijst wel, maar de lijst is nu leeg, waarschijnlijk. Select map, context. ik knop. Goed, illnesses. context. Respiratory. Bronchitis, Common cold, VU, pneumonia, RSV, streptrobot. Daar kun je op grote groepen naar doorkijken. Dat is niet helemaal duidelijk. Dan moet je waarschijnlijk al een aantal berichten hebben. Ik wil wel even naar de instellingen kijken. Daar kun je voor een heleboel dingen aanzetten of je de alerts over wil hebben, ja of nee. Kijk of we er ook ergens... List recorder. Select al heel een map. Icon close. Knop. Uh, icon close, noem maar eens even. Context. Icon beer. Knop. Icon beer. settings. Waarachtig. Notificaties. Context. Secretariat de Aardes. Ik loop ze gewoon even door. Secretariat de Aardes. Schakelknop aan. Daarmee kun je allemaal aan en uitzetten. Iemands aardes. Context. Secretariat de Aardes. Context. Hoofdlettering. L, L, N, E, S, S. Iemandsallerks. Ik heb af en toe wat moeite met het Engels te verstaan met uh, compacte stem uit. Met de compacte stem aan gaat dat wat mij betreft makkelijker, maar oké, okay, we doen het even zo. Allergisch. Allergisch. Schakelknop. Aan. Dus dan krijg je van een hele serie dingen of je... astma, Schakelknop. Aan. Bro Brochitis. Schakelknop. Ch chicken blocks. Schakelknop. Aan. Chicken blocks. Weet ik niet wat het is. Common cold. Schakelknop. Aan. Common cold, dat is wat ik altijd heb, geloof ik. Of Schakelknop. Allerlei enge ziektes en dingen komen dus langs. Met als laatste Schakelknop. kun je niet naar onder springen. Wel met vier vingers te tikken. Roos tot 15 of 24. Midden van scherm. Iconlist. Knop. Hand. Flu. Schakelknop. Aan. Nou, zijn er zijn dat de griep en de manflu heb je ook. Dat is een ernstige griep, geloof ik. Handvoetend mout, maat. Hand, Manvu. Manflu. Man man nou, zo'n question. Ja. Manflu. Schakelknop. De manflu. Oké, okay, je kunt dus van heel veel dingen het aan en uit zetten en dan moeten we met z'n allen maar eens kijken of dit uh, systeem echt gaat werken. Het is er nog geloof ik nog niet zo heel erg lang, maar wel grappig. We hebben in, in het begin van dit jaar wat hooikoorts uh, apps uh, bekeken. Ik ben benieuwd, uh, um, die waren eigenlijk niet echt goed toegankelijk wat ik me ervan kan herinneren. Ik ben benieuwd of deze app dat, uh, dat beter gaat doen. Oh, niemand? Nou, dan gaan we wat mij betreft gewoon lekker door. Met UDIT plus, of UDID plus. Nu misschien wat app van wat technischer aard. Nou ja, dat valt ook allemaal nog wel reuze mee, hoezo, techneuten, hebben we niet. En dat gaat over het UDIT. Het UDIT is je Unique Device Identification Number. En dat heb je onder andere nodig als je apps wil gaan testen voor mensen. Nou, aangezien wij een club zijn die apps leuk vinden, loop je ook een beste kans dat het tester gaat worden. Om te kunnen testen heb je een zogenaamd professioneel um, profiel nodig. En dat is een soort ja, bestandje wat via de mail verstuurd kan worden door ontwikkelaars. Dat kun je op je telefoon dubbeltikken als bijlage. En dan zeg je installeer professional profile. En vanaf dat moment heb je bij je instellingen algemeen onderin een aantal professional profiles staan. Waarbij je dan een bepaalde app kunt gebruiken. Het is allemaal heel strikt dichtgetimmerd, dat wel, maar het is een manier om tot bij ons account 100 apps of 100 apparaten aan te sluiten. Dus daar kunnen we leuke dingen mee doen. Het UDIT-nummer staat niet in het gebruiks- of infoverhaal in de algemene instellingen. Het is een speciaal heel lang nummer wat ergens uit een PC-controle als je hem aansluit op een Mac, of wat je eventueel met een UDIT Finder kunt vinden. Nou, als je UDIT invoert, U-D-I-D, in de App Store, vind je er een stuk of dertig, <g Show> geloof ik. Ik heb de app SendUDIT Plus gepakt en ze geven allemaal hetzelfde nummer, maar het gaat om het idee. Dus met deze app kan ik mijn UDIT-nummer naar een ontwikkelaar sturen en dan kan hij mij een app klaarzetten die ik kan installeren. Het leven is mooi. Opkiezer. plus. Ude plus. Actief. Ude plus. Info. Knop. We zullen eens even kijken wat er op dat scherm te beleven is. Het is een vrij simpele app. Instamatic plus. Knop. Nou Instamatic plus. Dat zijn gewoon wat informatie die zij leuk en belangrijk vinden. 85 Dat is de battery charge geloof ik. Battery 80. Knop. Oh, de battery 80 knop. Wat zit eronder? Even kijken. Battery 80. Info. Alarm. Info. Batterie. 85%. Nee, hij vindt het dus verder niet de moeite waard om meer info over gezeten. Batterie. 80%. Knop. Info. Knop. Alarm. Knop. Info. Nou, de info knop, gaat ongetwijfeld ook is Kroos default. Knop. Batterie. State. Charging. Plugret. Full. Battery level. Plus 20%. Plus Oh no. Note. Disapplication only of dates of 5% of the battery life. The estimated times are estimated as results, results may vary. Copier uit kopier symbool 2013 ja, en ons tek Niet zo heel 3 of 5 bars, signal Ons om We zeker even hoe de brugst kan. nood. meer of de batterie Kijk, maar daar heb ik mezelf in mijn poot geschoten, want ik kan dan niet meer terug. Dus dan ga ik de U de 1. U de Dit heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Sluit dit Plus. Activeer onderdeel. Standaard bewerk Udit Plus. Udit Plus. Close default. Oh, kijk, daar hebben we wat aan. Close default. knop. Geeft hij dan meteen een gek huis. 2.5. Instaamatie. 85 batterie. Inval. Alarm. Full charge. Full charge, zegt hij daar. dit. Alarm of... FFFFFFFF 0796.566.837.143 ce 8 c 325 cf 83 af 27 nou, dat is het nummer waar het om gaat. En dat kun je gelukkig Send, knop. verzenden per e-mail. Info knop. Copy, knop. Of een kopie op het clipboard zetten. Nou, dat doe ik zenden uh, per e-mail. Send, knop. Send. Hartstikke idee. Annuleer. Knop. U de plus. Context. Stuur. Info deem aan. Tekstveld. Infodemonster.com. Knop aan. Kopie slecht Er staat al een aanding ingevuld, had je Copie misschien een tekstveld. Van. Copie slecht blind. Aan. Tekstveld. Inval in monster.com. Dus zei Snoepia, u dit ook mee? Dat wil je zeker niet. Dus die kun je... Aan. Tekstveld. ...die aan dubbeltikt. Invoegpunt eind. Weghalen. Hardware model. N42. CPU frequentie. 0 hertz. Nou heb ik alleen... Toetsenbord zeg maar. Geen toetsenbord nu wel. Return. Eh, kijk, dat kun je met verwijderen gewoon weghalen, dacht ik. Info delete. M. Dan is die weg. Listerie. Orientation opt. Annuleer. U plus context stuur grijs aan tekstveld bewerkbaar. Nou, en dan kan ik er gewoon mijn eigen ding invullen. F. D. D. E. Voor de vorm. D. R. J. K. K tekstveld voeg contactpersoon toe Dirk velden van de werk d van de velden op accessibility. ja dat is goed onderwerp u plus tekstveld nou de rest zal wel klaar zijn hoofdtekstbericht hier is my device information u dit 86 batterijbatterie listriper gaan wij versturen sturen. hoofdtekst knop dat zit heb ik en plus zo u dit als meesend en KO, zo u oké en dan Info. Knop. moet die eigenlijk gewoon in de mail gerold zijn Begin scherm. Udit Plus. Listerie. Uh, instellingen. Mail. 1 ongelezen. Mail. 1 ongelezen. Mail. Eén ongelezen. Mail. ongelezen. Mail. Velden van de UDPLUS. 7 uur. 20. tikken we dubbel. Here is me information. En ik laat voorlezen. Here is me information. U dit, FFFFFF ff ff 0796.566.837.143 CE8A 0C325 CF83 AF27 device namen, iPhone 500X system namen iPhone OS system version 7, 0. 2 platform, iPhone 5 hardware model, N42 AP processors, 2 CPU frequency, 0 no Hz koppeling, bus frequency, 0 no Hz koppeling, physical memory, 1 GB non-curnal memory, 890,85 MB model, iPhone localites model, iPhone language, NL lokale, NL onderstreping NL capacity, 64 GB. Formatet 57,12 GB used, 36,1 GB free, 21,02 GB battery state, een plug-in battery level, 85% logo IP, 0, 0, download, koppeling, Udit Plus voor iPods, dus iPhone, iPad en iPad mini, dus e-mail was en choosing Udit Plus, e uh, 2.5. Nou, dat is dus hartstikke mooi. En op deze manier kun je dus deelnemen aan developer programs. Ja, ik heb zelf uh, Udit op mijn iPhone staan, want ik heb, heb ik een keer nodig gehad voor de... ...voor het testen van een nieuwe 9292-app. Maar deze, Udit Plus, die geeft meer informatie. En wat ik vooral uh, wel leuk vind, is uh, dat je dus ook heel veel informatie weer over je toestel krijgt. En volgens mij wat meer informatie dan uh, dat je in uh, gebruik en zo ziet staan. Nou, voor wat het waard is, Udit Plus. Ja, goeiedag. Ik ben er ook. Uh, oh, ik ben Nancy trouwens weer eventjes. Uh, wat ik wilde zeggen is dat tegenwoordig is er een... ...is het niet meer nodig om je UDID in te vullen als je wil, um, hoe noem je dat, als je testen wil. Want er is een, een, uh, een, een toeltje dat heet testflight... ...en dan krijg je een mailtje en dan wordt dat allemaal zeg maar, automatisch opgenomen. Dus uh, dat wilde ik nog eventjes kwijt. Nou, hartstikke goed dat je dat zegt, want ik was net diep aan het nadenken. Want uh, ik weet niet of Alwine nog is, maar Alwien en ik testen voor, uh, voor uh, Ariadne... En daar heb ik nooit een UD-idee hoeven geven. Dat gaat inderdaad via Testflight. En waarschijnlijk kun je dan ook meer testers dan die 100 uh, uh, laten deelnemen. De testflight is inderdaad een andere methode. Die is uh, wat nieuwer en uiteindelijk wel mooier. En daar heb je ook meer kans op feedback. Maar de methode is qua uh, gebruik als testers een beetje lastiger dan de methode om dat via UD te doen. Dus de, de, de, de, dat U dit, dat is wat, wat informeler. Dan kun je gewoon ergens een ding op een website neergooien. En dat testfight vind ik zelf ook veel mooier. En ja, oké, okay, dat werkt uiteindelijk wel met U dit, maar gaat het automatisch. Ja, het is ik, ik, uh, bij Ariadne is het zo dat er op een gegeven moment een mailtje binnenkomt uh, dat er een... Um... Dat er een nieuwe testversie is en daar staat dan een, uh, eigenlijk gewoon een, een installknop. Uh, en, en als je die dubbeltikt dan krijg je nog even de vraag of je dat zeker wil. En voor de rest is het dan ook klaar. Dus ik, ik kan me, het is al een tijd geleden dus ik, ik geloof dat ik wel een keer naar een website moest om iets te doen op de iPhone. Maar nu is het dus alleen maar een kwestie van in dat mailtje op de installknop uh, dubbeltikken. Ja, je moet het inderdaad wel doen, want met mijn nieuwe iPhone, toen moest ik het opnieuw installeren, toen heeft hij mij opnieuw moeten uitnodigen en dan wordt het omgezet. Het gaat dus niet uh, uh, degene die jou de test aanbiedt, die moet zelf wel zorgen, die houdt goed in de gaten wie er... Test en wie niet. Het gekke is, je moet boven. Er staat een, een, een, een van der veldje van uh, reply to de ontwikkelaar. Een boven een van de uh, regeltjes. Maar dat doen we dus gewoon nooit, want dan kan ik helemaal niet komen. Dus dan stuur ik altijd mails als ik wat te vertellen heb. Maar verder gaat het, uh, gaat het heel handig. Ja, en als je TestFlight gebruikt, de eerste keer moet je inderdaad aanmelden bij TestFlight. Dus dan moet je wat dingen invullen online in een formulier. En dat is alleen de eerste keer. Daarna ben je als het goed is bekend en kun je direct inloggen en kun je bij de appjes waarvoor je wilt testen. Dat is ook het mailadres zeg maar wat je toestuurt als je ergens bij iemand gaat testen en je zegt dat je al in TestFlight zit. Ja, nou ja, is trouwens goed dat we daarop komen. Want ik, uh, ik heb het gevoel dat we binnenkort weer eens aandacht moeten gaan besteden aan Ariadne. Want er zijn er toch een aantal dingen veranderd en ik... Er zal al een tijd geleden weer wat vragen erover binnenkomen. Dus Alwin, dan gaan wij binnenkort even over uh, om de tafel zitten. Oké, okay, nog meer mensen die iets kwijt willen over het testen van apps met Udit of Testflight. Het blijft stil, dus dan heb ik de volgende app alweer klaargezet van Dirk. Uh, die Astrid toch eigenlijk had moeten doen, vind ik. Ja. <laughs> maar goed, Dirk, jij hebt dat gedaan. En dat gaat over forsten. Zo, na twee grote teleurstellingen in de Man bij het hond app en de Man bij het hond zoekertje app, die beide helaas niet toegankelijk zijn, heb ik op groot verzoek van Astrid Veldman de app Vorsten gedownload. Je moet wat. Maar in het kader van het 200 jaar bestaan, wat geloof ik zelfs vandaag gevierd wordt op zaterdag, de 30 dertigste. Gaan we naar de vorst kijken. Dit is een uh, ieder toegankelijke app. En ik kan me voorstellen dat een aantal Kiezer. mensen List dat Actief. toch wel leuk vindt. Instellingen. Vorsten. Actief. Vorsten. Vorsten. Hoe doet maxima dat? 28 november. Even kijken. Je hebt, tot te beginnen heb je tabladen. Als Vooruitblik 28 december. Als de dag van gisteren 24. Als de dag van Icon News. Knop. Je hebt Icon News. Geselecteerd. Icon blogs. Knop. De blogs. Icon la test Knop. Het laatste. Icon info. Knop. En een info icon. Nou, wat nou het verschil tussen nieuws en het laatste, dat wil ik even naargeven, maar... Settings zijn over deze app. Dat gaan we zien. De settings zijn over deze app. Ik heb de info-knop gepakt. Geef feedback op deze app. Knop. Deze applicatie wordt u aangeboden door... Vorsten is een onderdeel van Sanoma Media. Er is geen abonnement verbonden aan deze dienst. Het kan zijn dat uw mobiele operator kosten rekent voor het dataverkeer van deze applicatie. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Copyright. Knop. Disclaimer. Knop. Privacy. Knop. Icon News. Knop. Nou, dan zijn we weer rond. Icon Blogs. Knop. We gaan eerst naar het nieuws. Icon News. Knop. Ik heb het Geselecteerd. Wel. William, Penschersbord op rente. Japanse keizer brengt bezoek aan India. Nederland. Nou, die kun je dubbel tikken. Japanse keizer brengt bezoek aan India. Gisteren, 19, 22. Japanse keizer Akito en keizer in Mexico brengen zaterdag een zesdaags... Ik tik met twee vingers, dan stopt hij. En ik kan eventueel met twee vingers naar beneden vegen om hem... Japanse keizer Akito en keizer in Mexico brengen zaterdag een zesdaags bezoek aan in India. Later. Dit zou een waterscheiding... Lezen of met twee vingers naar boven om het hele scherm te laten lezen. Black, knop, share, knop. Japanse keizer brengt bezoek aan in India. Gisteren, 1922. Dat, dat waren dus het nieuws. Ik ga terug. List reporter. Black, knop. Hap, ik idee. Geselecteerd. Icon nieuws. Kijk, dat is geluk hebben. Icon Blogs. Knop. De blog. Geselecteerd. Hoe de Maxima dat? 28 november. Daar zul je waarschijnlijk wel ergens een account voor aan moeten maken. Of dat mag alleen maar door geselecteerde mensen. Het laatste, dat zou weliswaar kunnen zijn. Als je de data bekijkt, kijk maar. Nieuw Palaisje, 12 november. Hoe doet Maxima dat? 28 november. 28 november. Nieuw Palaisje, 12 november. 40 vragen aan prinses Marielijn 14 maart. Kijk, daar zit wel een heel groot, vorstelijk gat in. Dat zijn de blogs. Icon nieuw. Geselecteerd. Icon blogs. Icon latest issue. Icon blogs. Het latest issue. Onze Iconing Willen-Alexander. Opzommingsteken. Dit is denk ik de Nieuwe Vorsten tijdschrift. Even kijken of dat echt zo goed. Vorsten. 1, 3, 2, 0, 1 3. Koppeling met daarin onder meer. Ja, Opzommingsteken. Begin Caribisch feest op sint Maarten. Opzommingsteken. Onze koning Willem-Alexandt. Opzommingsteken. Collega's op de troon. Koning Philippe en koning. Opzommingsteken. Intieme prins George. Ik dacht dat ik ook een downloadknop gezien had. Opzommingsteken. Varen de herdenkingsdienst. Opzommingsteken. Jonge prinsen en brissen. De, de Nieuwe Vorsten is uit. De leek. Nieuwe Vorsten ligt 12 uur overal in de winkel. De nieuwe vorsten is uit. Kan ik hem hier soms ook? Stel deze vorsten direct. Knop. Kijken wat daar gebeurt. In progress. Of dat gewoon van. Alle losse nummers zijn speciale uitgaven van vorsten. Kijk. Jaar van verschijnen. Alle jaren. Venstermenu knop. Speciale uitgaven. Koppeling. Zoek een specifiek nummer. Tekstveld. CR-bar. PR. Over lage resolutie. Knop. Over lage resolutie. 5 euro en 95 cent. Leverbaar. En resolutie. revolutie. Knop 7,95 euro. Kijk, hier gaan de vorsten weer gewoon traditioneel te werken En gaat het ons geld kosten als gewone paupers? Ik denk dat ik in Safari beland ben, ik weet het niet zeker. is drie Kan ik Nee, ik kan hier keurig terug. Dus de het nieuws dat verwijst naar alle vorstenuitgaven. Ik ga niet zo'n dat kopen, dat gaat wat ver. Dus mogelijk zijn die zelfs ook nog toegankelijk. Ik weet niet of als ik daarnaar gekeken had. Iconbox. Maar dat horen we dan over geselecteerd. Info. Nou, dit was het vorste appje. Uh, ik zou zeggen, vervullen we ermee. En er staat heel veel wetenswaardigs in. Ja. Dankjewel, Dirk. En als ik dan toch even een vreselijk verkeerde opmerking mag maken. We zijn het uur gestart met twee mannen-apps. En dan was dit de vrouwen-app. Oké, okay, ga je gang. Schiet maar. Pauw, pauw, Het was miss Alwien. Heeft er iemand nog uh, een opmerking over deze app? En, en Astrid, heb jij uh, nog een aanvulling? Nou, ik heb geen, geen blad gekocht of zo. Ik ga daar nooit een cent aan uitgeven. Maar ik vind het wel leuk als ik er gratis even naar kan kijken. Oké, okay, heb, uh, heb jij er al naar gekeken, Nens, toevallig? Nee, sorry. Tja, Vorsten, ik weet het niet hoor. Oké, okay, sorry. Jij bent tenslotte op vakantie. Dus uh, ik was al verbaasd door jou hier te zien. Ik denk, nou, naar het strand zal ze niet liggen. <laughs> Oké, okay. nou dit was dan uh, de app Vorsten. Dat waren uh, de apps die Dirk had besproken. Dan heb ik van Dirk nog een stuk gekregen over de update-parade van deze week. Um, voordat ik dat ga draaien, zelf nog even een opmerking. Ik zag vanochtend alweer een paar, alweer uh, een, een, een update van Skype en van Navigon binnenkomen. Uh, verder wat wel interessant is, um, misschien zijn die andere twee dat ook wel hoor. Maar wat ik interessant vond is dat er weer een update van Voice die er is geweest. En wat ik nu zag is dat de Daisy de afhandeling van de Daisy boeken verbeterd is. Ze werken nog niet allemaal. Maar als ik bijvoorbeeld een, een, een tijdschrift... een Dedicon tijdschrift nu in um, Voice Dream Reader wil lezen... dan kan ik dus nu inderdaad ook de DC-niveaus kiezen. Ik heb NCT erin gezet en uh, ik liet dat de vorige keer horen. Toen kon dat niet. Kon je alleen maar uh, de tijd en de hoofdstukken erin zetten. Nu is er een knop bijgekomen waarbij je het hoofdstukniveau kan bepalen. En dat is uh, DC-niveau 1, 2 en 3. Dus het wordt alleen nog maar beter, die Voice Dream. Um, nou... Dan gaan we nu maar even verder met de, de updates die Dirk gaat bespreken. Ik wil even vragen, hoe zet je ze erin uh, Tom? Hoe heb je die NCT bijvoorbeeld erin gekregen? Maak een apart mapje, anders komt alles door de wacht. Ik heb het nog niet geprobeerd. Dat is hoe je dat doet. Uh, wat ik gedaan heb is, is hem eerst zippen. En uh, ik heb hem via iTunes op mijn telefoon gezet, maar het gaat dus ook via Dropbox. Als je de Dropbox app op je telefoon hebt. En uh, dan moet je dus in Voice Dream kiezen voor toevoegen. En daar kies je de manier van toevoegen. En dan krijg je een lijstje waarop je kan aanvinken wat je wilt toevoegen. En dan verschijnt hij gewoon in de lijst van boeken die in VoiceDream staan. En je kan dus in VoiceDream eventueel nog uh, uh, uh, een mappenstructuur aanbrengen. En dus uh, boeken en teksten of wat dan ook naar een bepaalde map verhuizen. Maar vervolgens pakt hij hem uit en je kunt aan de gang. Werkt helemaal prima. Nou ja, uh, ik weet niet of je erbij was, anders moet je de podcast maar even downloaden. Uh, je kunt dus ook keurig uh, de stem versnellen, doet hij allemaal prima. Ik, ik zei al van als... Die niveaus nu helemaal goed zijn, dan gaat Voice of Daisy wat mij betreft gewoon van de iPhone af. Ja, dat vind ik ook. Die hebben we ook niet meer gebruikt. Dat vind ik ook echt, ik vind dat een hele prima app. Met, en, en ook die stemmen, dat is helemaal mooi. Ik ga het eens proberen met een... Uh... En zipfart. Ik heb het me half gelezen, maar ik dacht inderdaad dat je moet zippen. En hij vertelt dat ook braaf. Ja, dat klopt. Hij vertelt het ook braaf. En anders moet je even de, de, de podcast van twee, drie weken geleden even downloaden. Oké, okay. ik ben benieuwd. Ik heb het zelf nog niet afgedraaid, het verhaal van Dirk vanochtend. Dit laatste stukje over de updates. Dus ik ben benieuwd welke hij allemaal onder de loep neemt. De update parade van deze week. Uh, ik heb bedacht dat ik maar eens wat updates ga doorkijken. Komt er komt zo ontzettend veel uit. En dan gewoon even kort commentaar erop wat we er eventueel met z'n allen van vinden. Daartoe ga ik naar mijn App Store. We zetten jou iets harder dan. App Store, twee updates beschikbaar, actief. Ik heb hem nu op 40% staan qua spreeksnelheid. Ik wou de chat maar wat opvoeden, anders duurt het allemaal zo ontzettend lang. Dus ik hoop dat jullie dit volgen kunnen. Zo niet, laten dan weten. Dan gaan we gewoon weer terug naar 30%. NBO, actief. Even kijken hoor. NBO, App Store. beschikbaar. Actief. Instellingen. Een nieuw onderdeel. Listrecorder. Beginscherm. Als ik trouwens als bekijk, dat we even terzijde. Wat achterlijk veel apps hier gebruikt op een dag. Moet je kijken. Het beginscherm heb je hier. Listrecorder. Actief. Nou, die is snel wakker. Instellingen. Een nieuw onderdeel. App Store. beschikbaar. NBO, actief. Politie. Actief. Eén ongelezen bericht, Urenweg. actief. Dat is mijn urenregistratie, dat vindt mijn baas weer fijn. Bankieren actief. Lieren, bankieren actief. Nou, dat is van vanmorgen nog. Die is ook van vanmorgen. Lotsdag. Die is van gisteren. Skippen actief. Ook. Actief. Vond dat is die telefoon telefoonapp. Telefoon. Dat is de gewoon GSM-beller. Safari. Dat is de. Nou ja, de. Internet. Client. Actief. Dat is een Google-app die ik zeker nog een keer wil gaan doen. Want daar kun je makkelijk mee vergaderen. En schijnt betere kwaliteit te hebben dan Skype. Jammer. Die nieuwe onderdelen. Dat is een Bartimeus intern Twitter. Leuk ding. 10 nieuwe onderdelen. Die ga ik ook zeker nog een keer doen. Want daar komt echt achterlijk veel uit op die e-cultuurlijsten. Maar er zitten wel ongelabelde knoppen waar ik nou naar moet kijken. Nou, een SMS er ook nog tussendoor. Dat was de wekker. Die heb ik gisterenmorgen gebruikt. Ook gebruikt. Om artikels erbij te werken. Dat is een audio editor. Prachtig mooi ding trouwens. En dat was de app die ik gisteren heb ingesproken. Dus ja, apps zijn er altijd in zat. Nou, gaan we even kijken of ik weer snel terug kan komen... Naar mijn... Originele klant van de update parade. Beginscherm. Listeriepordeur. Instellingen, App Store, updates App Up Store, updates, App Store, updates, Nou, we beginnen met bovenaan vandaag. Werk allebei. Knop. Er staan nog wat updates. Aankopen. Beschikbare updates. NOS, versie nou, twee, twee De tien Nieuwe de app is weer geüpdate. Hopelijk dat de tv-gids nu beter is. Van de huidige app vind ik hem wel matig. Krijg mij. Wikipedia, versie één, acht, vijf, drie megabyte. Dat is een wikipenden, een wikizoeker, een leuk ding. Krijg mij. LinkedIn. Versie 7.0.2.35.2 megabyte. Nieuw. Ik ben niet zo'n LinkedIn-fan, maar oké, okay, het is wel aardig als social network. Werk bij LinkedIn. 3 december 2013 bijgewerkt. Context. 3 december. Dit is even een test of ik uh, iets kan gaan skippen. Oké. Okay. Open. Zorgverzekering vergelijk. Zorg op ING bankieren. 3 de... Werk bij LinkedIn. Dat was de link. ING Bankieren, versie 2.015.0MB. ING Nieuwe bankieren met de mooiste of de mooiste. Ja, ik vind het een mooi ding dat je snel saldo kunt controleren zonder in te loggen. Dat kun je aan en uitzetten bij je instellingen. En als je inlog keypad hebt, dan kun je met drie vingers naar beneden wegen voor het saldo. En daar weer met drie vingers naar boven voor de inlog. Mooie update. Open ING bankieren. Knop. ING bankieren? Nog wat ik doe even kijken, als je hem dubbeltikt, dan kom ik in de. Op sommingsteken u kunt nu zelf bepalen hoeveel geld u dagelijks via uw mobiel kunt overmaken. Van 0 euro tot 5000 euro particulier of van 0 euro tot 10.000 euro zakelijk. Op teken, zelf bepalen of u uw saldo direct wilt zien voordat u inlogt. Particulier? Op teken, gebruikt u dat zoveel zakelijk als particulier. Dan kunt u vanaf nu kiezen met welke rekening u een ideal betaling doet. De mobiel bankieren app. wij maken het u graag zo makkelijk mogelijk. Daarom ontwikkelen we nieuwe functies waarmee u nog eenvoudiger en sneller uw bankza... Nou, dat geloven we wel. Het is mooi mooie update. Open, ING bankieren. Dit sowieso een prachtige app trouwens. Zorgverzekering vergelijken. Versie 1.083.4 nou. megabyte. Nieuw. Daar kun je echt ontoegankelijk. Of nee, sorry, daar kun je echt toegankelijk mee aan de slag. Dus je kunt zelf je zorgverzekering gewoon uitzoeken. En dat kun je dus even goed als iemand die gewoon ziet en daar hoef je verder ook niet onzeker over te zijn of zo. Je kunt gewoon kijken. Open zorgverzekering Versie 720280 Nieuw. Nou, de Shazam hebben ze met name aangepast voor ih 7 WhatsApp Messenger versie 2.11.5 18.6 megabyte. Nieuw. De WhatsApp heeft niet zo heel veel nieuwe dingen. Ik geloof dat je wat uitgebreidere zaken hebt voor groepsgesprekken. En dat je een soort groepen kunt aanmaken waar je gewoon alleen keer een chat heen kunt sturen. Maar verder nog steeds goed toegankelijk. 2 december 2013 open ja. boxyperties. Open politie. Open WhatsApp Messentje. Die waren we gebleven. Open, politie. ML. Knop. De Politie NL heeft er inmiddels weer regio's bij gekregen, dat was de kritiek van de vorige keer. Uh, maar is nog steeds even ontoegankelijk als dat die was, dus helaas kun je niet zonder de Politie maar nog steeds wel zonder de app. BoxyPret open. is device Dropbox. Versie 9.4 megabyte. Nieuw. Dat is een mooie Boxy-client, of een uh, Dropbox-client waar veel mensen mee weglopen die ze wel kunnen zien, maar hij heeft heel veel visuele grapjes. Voegt volgens mij niet zo heel veel toe op de gewone Dropbox-app, die ook geüpdate is en nog steeds prima toegankelijk is, gelukkig. Open Boxiebred. 2 december 2013, appie, versie 3.7, 20.8 megabyte. Nou, de appie-app draait nog steeds stabiel, vind ik. Werkt leuk samen met de site. Je kunt bestellen, bestellen, bestellen, bestellen, bestellen. En brengen, brengen, brengen, brengen. En ze zetten het keurig voor je in de keuken. Ik vind het echt een geweldig concept. En nogmaals, ik heb nog niemand kunnen vinden die voor 3 tot 5 euro mijn boodschappenlijstje thuis komt halen, de boodschappen gaat doen en ze in de keuken neer komt zetten. Wie dat wel wil, die melden zich. Verschillende books zijn verholpen. Visuele aanpassingen open. Appie. Knop. Voice 3. Reduce. speech. Versie 2. 9. 3. 9 megabyte. Daar ja. heb ik even met Tom overlegd gisteren. Hij zegt van ze zijn er nog niet helemaal, maar ze zijn op de goede weg. Zeker voor deze boeken. Met allerlei mooie schuiven en sprongen. Hij ondersteunt nog geen pagina's, maar ze zijn zeker op de goede weg. Open, Voice 3, Dropbox, versie 3.01 18.3 megabyte, nieuw. Er is niet zoveel veranderd, de uh, muziekspeler is wat uitgebreid. Uh, maar je kunt nog steeds redelijk makkelijk bij de Dropbox. Hoewel het mij soms is om mijn publieke downloads het niet te willen doen, maar dat is een technisch ding waarschijnlijk. Open, Dropbox, 2 december 2013 bijgewerkt. Pocketing for Man Pro, versie 3.30, 26,5 megabyte. Nieuw. Dat is echt de allermooiste aller, aller informatie manager die er is, geloof ik. Maar hij is niet helemaal toegankelijk. We met die heren en weer aan het schrijven. Zij zeggen van wel en ik zeg van niet. Nou, dan wil ik hier maar even vertellen dat, dat, dat hij dat gewoon niet is. Maar verder hij heeft hij mooie dingen. Uh, combinaties van inboxen, outboxen en zo door elkaar heen. Dus dat je kunt zien wat de antwoorden zijn en zo. Ik vind het wel prachtig. Open Pocketing voor Man Pro, me. Versie 7, 11.5 megabyte. Nieuw. De Around Me heeft niet zo heel veel nieuws, dacht ik. Even loeren. De complete zijn. Jet Around Me, Tobé, is simpler en Mora, en jabbel en Fully Compatible, Witterstelling, New iOS 7, Style. Nou, ze vinden een het... like Around Me? review. Natuurlijk. Ze zeggen dat ze een uh, iOS 7 update hebben gedaan. En ik zie er nog niet zo heel veel in rond. Er is een andere app, iets met... Ja, waar je ook rond kunt kijken van hun. Maar die is nog niet uit in uh, de Nederlandse App Store geloof ik. Open, brand met navigator. Versie 2.2, 14.2 megabyte. Nieuw. Dat is een van de pakketjes waarmee je op het netwerk van je uh, thuisnetwerk kunt rondkijken. Of je bedrijfsnetwerk, op andere servers en zo. En WebDAF, dat is een soort protocol wat makkelijk af te handelen is binnen Internet Explorer en binnen de Windows Explorer. Die snappen het ook, dus dan kun je naar... <laughs> Uh, allerlei leuke platformen en files. Open. WebDAF. 1 december 2013. Viele browser toegang tot bestanden op externe computers. Versie 3.0.1.18.5 megabyte. Nou, die zijn Nieuwe. dezelfde. Open. 4. 30 november 2013. Mijn eetmeter. Versie 1.04.3.5 3.5 megabyte. Mijn eetmeter weet ik niet wat ze daar veranderd hebben. Ik uh, eet sinds kort weer wat beter... omdat er weer pilletjes in mogen... en dan kun je weer eten. Dat is heel fijn. Dus die eetmeter die ga ik wel weer gebruiken. Algemene bugfixes. 100. Open mijn e 29 november 2013 Scoopy. Versie 2. MB. Nieuw. Nou, bij Scoopie, versie 2.05, 12.4 MB. Bij Scoopie verzinnen is altijd wel wat nieuws. Je hebt nu een betere overzicht over uh, Scoopie aanbiedingen in de buurt. Open Scoopie, Tinder, versie 3.018.3 8.3 megabyte. Tinder, dat is een soort combinatie van uh, mensen leren kennen bij jou in de buurt. Social media app. Die komt ook zeker nog aan de buurt. Och, ik moet nog zoveel doen. Open Tinder. 21 november 2013, opzommingsteken een complete tv-gids van Nederland 1, 2 en 3, opzommingsteken een mini-gids bij live tv, opzommingsteken uitzending gemist door open, NPO, klap Dat is de NPO-updates, ja ik ben er niet razend blij van, volgens mij is het nog steeds een probleem in tv-gidsland dat we nog niet een echt goede hebben. Maar dit is hem zeker niet volgens mij. 28 november 2013 bijgewerkt, context, net ja, netto. Versie 2.1, 5.8 megabyte. Nieuwe. Raadnetto, dat is de tool waarbij we bij Bartje Mees onze salarisindicaties kunnen bekijken. Open, raadnetto. jongen. versie 6.10 18.8 megabyte. Nieuwe. Nou, dat was wel al eerder genoemd een soort interne Twitter is dat. Open, ja, e plus voor of een pdf Documents. Versie 5.9, 28.3 28 megabyte. Nieuw. Die kunnen beter pdfs lezen nu, maar dat wil eigenlijk... Wat mij betreft, nog steeds het beste in de e bookreader of in de... ...preview als je hem opentikt vanuit je mail. Open, edox plus voor, boekrower, versie 5.6, 11.3 megabyte, nieuw. Dat boekrower is nog steeds een beginnend initiatief. Dat moet nog, ja, toch wel meer komen. En de truc is dat je boeken kunt zoeken naar referenties die anderen doen. Dus het lijkt me heel erg leuk om nieuwe schrijvers te leren kennen. Open, Boekra 27 november 2013 bijgewerkt. Context. Nou, dan doen we die nog even. Dictate Plus Connect Free. Dictatus Free. Versie 11.0.2, 14.7 megabyte. Nieuw. Zij vinden dat het zelf heel veel beter geworden is. Ik. Ja, mijn stem die akkoordeert niet met dat soort dingen, geloof ik. Open. Dictate Plus Connect, 24 november 2013 bijgewerkt. Context. eFlash Drive HD, versie 2.1. E. Open. iFlash nou. Google Plus, versie 4.6.0, 27.0 megabyte. Nieuw. Het hele Google verhaal wil ik ook zeker nog een keer wat mee gaan doen, want daar. Uh... Ook binnen Safari zijn er gewoon mooie tools binnen Google. En uh, ook bijvoorbeeld de tool Hangouts wil ik gaan doen. Want dat is een uh, communicatietool waar je veel makkelijker gesprekken kunt opzetten als met Skype en dat soort zaken. Dit was de update parade van deze week. Ik hoop hem volgende week weer te doen als er gewoon leuke dingen zijn. En uh, ja, zoals gebruikelijk, doet er je voordeel mee of gooi ze gewoon weg. En dit waren alleen nog maar de apps die ik gewoon bewaard heb. Er zijn ook nog een hele stapel apps die niet op mijn telefoon zijn gelukkig. Uh, ik vind dat wel een leuk initiatief, want ik merk toch dat niet altijd, ik heb dat wel vaker geroepen, een update een verbetering voor ons is. En um, het kan dan toch handig zijn om mensen te informeren over een update die ze zeker niet moeten doen. Nou we hebben we natuurlijk, je kan dat niet van alle apps doen, maar... Er zijn toch, dat hebben we ook op het forum gezien, uh, um, daar is een vraag gesteld van uh, uh, wie nou eigenlijk welke apps gebruikt om het even in mijn eigen woorden te zeggen. En dan zie je toch dat uh, het er best wel redelijk veel zijn, maar uh, uh, toch, um, ja hoe zeg je dat, het, het, het, is, uh, het, het zou eventueel best wel te behappen zijn om, om regelmatig dit soort uh, updates eens dus even te bekijken op deze manier. Uh, voordat ik mijn microfoon losgooi had ik nog één opmerking over die tv-gids. Ik gebruik zelf al een hele tijd en na iedere update doet hij het nog steeds goed. De tv-gids Light. Dus misschien moet ik die de volgende keer maar eens even met jullie doornemen als dat al niet gebeurd is. En dat moet ik dan eerst even bij Blink Magazine nagaan. Oké, okay, nou, we zitten nu eigenlijk al in het hele update-verhaal. Uh, ik weet niet of er nog mensen zijn die, die zelf uh, iets hebben gedaan met een update uh, die wel of niet goed was en die niet in dit rijtje voorkwam. Dus ik geef de microfoon even vrij. Uh, misschien is je al eens langs geweest, de telebank of de update van de... Wie is het nou? ING Bank. Daar heb ik, daar heb ik toch wel wat... Uh... Narigheid van ondergronden, tenminste. Dat, ja. Maar misschien moet dat straks, dat weet ik niet. Sorry, ik kwam er tussendoor. Ik kan er niet meer. Ik heb een talk ingedrukt en dan, dan blijf je dat doen. Ook al ben ik niet aan de beurt. Maar ik stel dus gelijk mijn vragen van achteraan. Dan kun jij twee vragen tegelijk. Ik heb Skype geüpdate uh, ge en daar is het tekstveld weg om mijn gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Het toetsenbordje is gewoon weg. Ik is dus niet meer voor de dag te toveren. En welke app. Ik bedoelde, Dirk, die beter was dan Skype met zijn gesprekken. Nou, dus... Oké, okay, eerst Herman. Nou, Dirk noemde net al de update van de ING-app... waarbij je dus uh, met drie vingers naar beneden vegend je saldo meteen kan zien... zonder dat je hoeft in te loggen. Dat kun je dus instellen bij de instellingen. Verder ben ik zelf geen ING-app gebruiker... want Lotte doet de ING en ik heb de Rabo-app. Dus ik kan er verder eigenlijk niet zoveel over zeggen, Herman... Ik, ik begrijp in ieder geval van beneden dat hij nog steeds werkt. Nee, het is geen kwestie van dat hij niet werkt. Maar wat mij is overkomen, eh, dat je, je moet een, een code een toegangscode geven. En het kan zijn dat je dat je die code niet goed gedaan hebt of wat dan ook. En wat mij nu overkomen is, is dat eh, de toegangscode was niet goed. Ik ga naar het Wisveld en ik zorg dat de boel leeg is om ver, mijn code vervolgens opnieuw te doen. En uh, nou ja, op de een of andere manier uh, is dat. Uh, ik denk, nou ik kom daar straks wel op terug. Dus ik ben er weer uitgegaan uit de app. En ik heb hem weer opnieuw opgestart. En toen een toegangscode ingevoerd. En toen zei, ik, ja, je ik bent al drie keer geweest. Het is mooi geweest. En dan kun je de hele sessie kun je dus helemaal opnieuw uh, inbrengen om die, om die app weer aan, aan de gang te krijgen. Zonder dat ik uh, ja kon controleren wat er nou aan de hand was. Dat is, uh, dat is heel vervelend. En dan krijg je dat wel aan de, aan de, aan de plaat. Maar om zo'n ding weer toegankelijk te... Tenminste dat hij weer uh, gaat, dat is toch niet zo handig hoor. Dat, dat, je kan het zonder oogjes allemaal wel doen. Maar... Nou in elk geval vond ik dat dus niet leuk met die toegangscode. Dus het kan zomaar zijn dat je... Eh, ook al heb je dan op die wistoets gedrukt, die wisknop, dat er blijkbaar toch nog een cijfer blijft hangen op de ene of andere manier. En dan, eh, ja, dan is het op een gegeven moment, ja meneer, het is mooi geweest. Dat is waardeloos. Uh, heb je, um, heb je hem toen, uh, wat ik me kan voorstellen is dat als je hem uh, inderdaad met, uh, met de thuisknop verlaat en er dan later weer ingaat, dat die getallen blijven staan. Maar het zou toch wel zo moeten zijn dat als je hem eerst uit de abkiezer dondert, dat hij dan, dat veld ook helemaal leeg is. Heb jij dat gedaan of weet je dat niet meer? Ik geloof dat ik er nu ben, Dirk hier. Uh, ik dacht dat ik ook een update ding had verstuurd, Tom, over die uh, ING-app nog, of niet? Of heb ik dat nog helemaal mis? En wat die code betreft, die krijg je binnen per sms. En volgens mij kun je dat ding gewoon het beste met uh, woorden naar die code toebrengen. En dan vier keer tikken met drie vingers om de gesproken tekst op het clipboard te zetten. En op die manier uh, die code in dat veld te plempen. Uh, ik heb van jou... Dit is wat ik vanmiddag heb gedraaid. Het is alles wat ik van jou heb gehad. Oké okay, Herman. Uh, weet jij nog of je toen je het de, de keren daarna probeerde... eerst de ING-app uit de appkiezer had gesmeten? Nee, dat had ik niet gedaan. Ik heb niet uit de appkiezer gegooid. Dus dat, zal, dat zou het euvel uh, kunnen zijn. Nee, en die code, dat is een, een, een, gewoon de toegangscode tot de... Uh, laten we zeggen, tot alle algehele acties die je wilt uh, gaan doen. Dus niet een een, een, een, een, een, een, een een of andere tandcode of zo... Uh, gewoon de algehele toegangscode. En uh, ja, dat, uh, ja, dat ging even niet goed. Dus ja, ik zal hem voor de veiligheid de volgende keer uh, inderdaad uit de apkiezer uh, gooien. En uh, ja, dan zou het uh, waarschijnlijk wel makkelijker gaan. Waars, waarschijnlijk is dat het euvel In elk geval, er stond dus blijkbaar nog iets in. En dat kon je, dat kon ik niet zien. Dat was ook, uh, hij was ook heel traag. En het ging allemaal niet. En en had je dan wilde ik een veld invullen met, met een. Uh, uh, met een uh, met een mededeling en dan nou het was allemaal even lastig dus uh, maar goed het werkt weer maar uh, ja, voordat je dat dan, dan weer op de rails hebt dat is altijd even lastig maar ik zal het volgende keer zal ik hem uit de app kiezen gooien dan is dat wat veiliger denk ik. Ik heb uh, die uh, app, dat uh, podcastje van Dirk over die ing wel gekregen dus als Dirk het niet meer heeft of jij dan wil ik het wel kan ik het wel weer even opzoeken om het toe te sturen. Ja, dat is prima. Want ik heb de ING app zelf helemaal niet op mijn iPhone staan. Dus, um, nee, ik weet het niet helemaal. Het is, uh, wat ik wel merk met dit soort apps. Die, die zijn op de een of andere manier altijd uh, uh, wat spannender. Als het, zeker als het om geld gaat en bankzaken en zo. Dan wil je helemaal geen fouten maken. Als je gewoon in een of andere, uh, andere appje zit. Nou, uh, zwaar. Maar je kan me daar wel iets bij voorstellen. Uh, Alwien. Um, ik weet het niet van Skype. Ik heb de, de, de update wel gezien. Vandaag was er tenminste een update, als je het daarover hebt. Ja, wat het Google Hangout betreft, uh, Dirk en ik hebben daar even mee gespeeld. En uh, nou, Dirk, ik spreek even ook voor jou. Uh, we konden verbinding maken, dat klonk ook heel goed, maar daarna... Um had ik tenminste helemaal niks meer op mijn scherm. En ik weet niet, uh, op een gegeven moment hebben we de verbinding wel kunnen verbreken. Maar hoe dat precies gegaan is, weet ik niet meer. Derk, um, kun jij er nog iets over kwijt? Ik zie dat Dirk verdwenen is. Dus uh, dat, uh, dat Google Hangout, dat is nog niet helemaal uh, goed toegankelijk. Dat, um, dat is wel wat we merken. Maar het klonk goed. Het, uh, de, de geluidskwaliteit was een beetje uh, de, dezelfde kwaliteit die je hebt met... Um, uh, FaceTime-gesprekken van uh, Apple-product naar Apple-product. Uh, Oké, okay. nou, dit uh, uh, uh, uh, uh, is eigenlijk het programma voor vanmiddag. Dus wat, wat mij betreft kunnen we nu gewoon, uh, want het is ook alweer dik over vieren. kunnen wij doorgaan naar uh, wat er verder ter tafel uh, is gekomen afgelopen uur... en naar de valreep. Dus wie de microfoon wil hebben, die mag hem pakken. Dat was ik in dit geval. Tom, ik heb jou opnieuw het mailtje even gestuurd met uh, update date voor de ING... Die had ik jou woensdag gestuurd volgens mij. Tenminste, dat was wel het idee laat ik het als ik heb hem herzonden. Oké. Okay. Ah, je bent er weer. Je was er net uit, want ik, ik, ik vertelde uh, Alwin even onze ervaring met, uh, met Hangout. En uh... Uh, het gesprek liep helemaal prima, maar op een gegeven moment, uh, uh, toen we dus uh, wilden verbreken of zo, konden we helemaal niets meer op het scherm vinden. Maar op een gegeven moment hebben we toch de boel kunnen verbreken. Heb jij daar nog verder mee geëxperimenteerd? Nee, nog niet. Er zitten wat ongelabelde knoppen in en ik uh, moet of Suzanne of Tietje of iemand even vragen wat die knoppen voorstellen, want dat zijn er wel een stuk of 15 of zo. Dus dit... Oké, okay, maar toen wij dus uh, aan het babbelen waren, toen had ik eigenlijk alleen maar een heel leeg scherm. Daar stond geen eens een knop meer op. Ja, er zijn wel knoppen. Je kunt er ergens dubbel tikken en dan komen er weer nieuwe knoppen bij. Maar nogmaals, ik uh, ga het wel uitzoeken. Want het schijnt dat je dus die hangouts heel makkelijk kunt uitbreiden. En mm, het nadeel van Skype is dat je gewoon een betaald account nodig hebt om dit soort vergaderingen te gaan doen. En als je verbinding plat gaat naar een van de mensen, dan moet dus die betaalde account moet die mensen weer uitnodigen. Dat is zo goed. Ja, helemaal mee eens. Dus, uh, nou ja, wordt vervolgd, dat hangout. En um, misschien kunnen we ook de ontwikkelaars benaderen. En we kunnen natuurlijk, uh, ja, dat, uh, laten we dat gewoon doen. Um, Oké okay, mensen, ik geef de microfoon vrij voor uh, uh, uh, iemand die iets leuks of iets minder leuks over Apple te vertellen heeft. Gewoon ervaringen van, van de week, vragen en de valreep. Go ahead. Hangout wordt hangover. Um, ja, ik, ik uh, sta nu geregistreerd in de chat als zijnde alleen maar luisteren. Maar ik heb toch nog even een microfoon aangeprikt voor het volgende. Uh, volgens mij hebben we er alles eerder over gehad. Maar ik vind het toch uitermate irritant van iOS 7 dat als je... Uh, ergens in een invulveld zit en dat is met name als je een gebruikersnaam en een wachtwoord moet intypen dat uh, dat toetsenbord op hol slaat en dat er dus uh, uh, als je uh, ...bijvoorbeeld in Safari www.in in wil tikken... ...dat bij de eerste weder al zes staan. Uh, dat gebeurt je met wachtwoorden ook... ...en dat betekent dus dat je echt soms... ...ben echt een half uur bezig geweest... ...om een wachtwoord netjes ingetypt te krijgen. Gelukkig kon dat... Uh, Oneindig, Want je hebt natuurlijk ook dat als je met, waar we het straks over hadden, die ING-app en Rabo-app, als je dat een paar keer verkeerd doet, dan word je geblokkeerd. Is daar nou al zicht op dat er eens een keer iets aan gebeurt? Of is het een, een, een uh, zaak die alleen maar uh, misschien bij voice-over gebruikers speelt? Ik weet dat niet. Nou, ik weet wel dat, dat uh, uh, intikken van een, een, een adres in uh, Safari, dat was al in iOS 6. Dat was toen met de cliënt bezig en die tikte dan de W. En dan stonden er ook inderdaad meteen zes. Um, dus dat is een bug die er eigenlijk al een tijd in zit. Nou, ik wil er wel iets over zeggen. Dit, dit, dit, dit, dit grapje kom je dus ook tegen. Als je een, bijvoorbeeld een bedrag intikt in de ING-app. Eh, je tikt 10,95 euro. Nou, ik weet echt wel hoe ik dat moet doen. Want je moet gewoon naar die getallen toe gaan om ze te klikken. Dus het is niet een kwestie van dat je op een toetsenbord iets doet van 1-0 en dan een komma en je doet het verkeerd. Nee, je moet er echt naartoe peilen om die dingen dan uh, te bevestigen. En dan staat, staat er zo rustig 1095 euro hoor. Ja, nou weet ik hoe er ineens zoveel rekening, geld op mijn rekening stond. <laughs> ja, maar uh, dat is waar. Het, het gebeurt bij alle soorten invulvelden. Um, maar het gebeurt ook bij alle soorten toetsenborden. Want het is niet alleen met het virtuele toetsenbord. Het is ook gewoon met een bluetooth keyboardje. Uh, dus ja, uh, het, is kennelijk, uh, het zit dieper in het systeem, laat ik het zo zeggen. Met uh, iOS 7 is dat echt stukken beter... Um, en mijn ervaring met het, ik heb een Apple Bluetooth keyboard, die zijn wat dat betreft nu gewoon echt goed. Dus het overkomt mij eigenlijk gewoon niet dat um, ik meerdere letters meer krijg. Bij iOS 6 was dat nou echt één grote ellende. En ik heb de indruk dat het bij de goedkopere toetsenborden ook nog wel zo is. Maar bij dit Apple keyboard heb ik er echt helemaal geen last meer van. Wat hij af en toe wel doet als hij wil gaan typen, is dat hij uh, op een of andere manier links onderin, sorry, op een of andere manier uh, op, op, ja, met een command knop ingedrukt staat, zodat hij de meest baarlijke onzin gaat typen van CCD's en weet ik van wat. En als hij dan die vier knop links onderin heeft allemaal tegelijk indrukt, dan uh, heeft hij zich weer bedacht en kun je dat wissen en op die manier kun je dan wel weer gewoon typen. Dus dat kan je ook gebeuren bij wachtwoorden, eventueel. En dat is wel iets. Ja, dat laatste heb ik inderdaad ook wel eens gehad. Maar uh, ook gewoon, uh, als je 1E typt dat er drie uh, uh, tegelijk gaan, heb ik ook met een Apple toetsenbord hoor. Ja, die ervaring heb ik ook. Ook met een Apple toetsenbord. Ja, hier, hier zie je dus weer um, dat er verschillen optreden per iPhone. Uh, dat valt mij op het forum ook wel eens op. Iemand heeft gesuggereerd dat dat misschien wel eens zou komen, kunnen komen, omdat er verschillende partijen natuurlijk zijn van telefoons die ook op verschillende plekken worden gemaakt. Lijkt me raar, maar je weet maar nooit, maar in ieder geval is die, die inconsequente uh, toestand met iPhones, dat, dat, ja, nou ja, dat is... Um, dat is inmiddels wel bewezen. Ja, en dat zal ongetwijfeld ook te maken hebben met uh, de versie. Ik werk met een iPhone 4 en dat vind ik verder prima. Maar het kan zijn dat die uh, het euvel wel vertoont en een 5 niet, om maar zo te noemen. Ik heb ook een iPhone 4. Ik ook, maar ik gebruik eigenlijk haast nooit een, een extern toetsenbord. Maar ik zal het inderdaad weer eens proberen, uh, zeker met Safari... Want dan zou het inderdaad uh, bij de want Dirk jij werkt met de iPhone 5, dat het met uh, de, 5, uh, de 5, de 5, dat 5 nu over is en dat uh, de 4 nog steeds dat probleem heeft. Oké, okay, dat wat betreft wat uh, uh, toetsen betreft, uh, Ruud, ja, we hebben geen antwoord voor je, helaas. Ja, nee, nou, het is niet zo erg hoor. Ik, uh, je leert er wel mee leven, maar soms is het echt heel vervelend. En andere momenten gaat het zo door, dus het, waar dat nou aan ligt, geen idee. Ik heb nog wel iets anders. Uh, ik, ik hoorde dat vanmiddag ook even terzijde langskomen. wil ik wel even iets meer over weten. Ik geloof dat Albin het al erover had. Um, ik heb inderdaad een appje van uh, Bleep. Daar kun je allerlei dingen rond je telefoonabonnement mee regelen. Dat hebben ze uh, geüpdate naar een, een modernere versie. En wat. Uh, uh, jij weet het al, Tom. Uh, toen ik dat ding uh, uh, aanzette. Toen kwam ik niet verder dan het eerste scherm. Want dan roept hij swipe om de informatie te lezen. Nou, inmiddels heb je mij verteld hoe je dat kunt doen. Voice-over uit met één vingertje vegen en voice-over weer aan. En inderdaad, toen kwam ik uh, uh, keurig in de app zelf. Maar daar zit weer ergens een knopje uh, slide om iets aan en uit te zetten. Ehm... Uh, wat moet ik dan doen? Uh, voice over uit en dan? Nou, als het bij de krant gaat het, voice over uit, en dan midden op het scherm tikken, want daar staat een groen vlakje. Maar dat is blijkbaar, het beslaat dan het hele scherm, maakt niet uit. Want in ieder geval één tik en dan deed je het. Maar dat is geen garantie, want dat gaat alleen maar voor de krant. Maar je kunt het natuurlijk altijd proberen. Ja, dat bedoel ik, baat het niet, het schaadt ook niet. Nee, dat ga ik inderdaad eens een keer proberen, ja. Bedankt. Uh, Dirk, jij wou, jij wou wat zeggen. Ik zie jou verschijnen bovenin. Ja, ik ben er nu in geloofd. Um, wat wou ik ook over zeggen? Oh ja, je kunt hem tikken en vasthouden. Dat hij wibbelen wiep zegt. En dan ploep naar rechts vegen. Dat uh, werkt ook als slide. En soms moet je hem naar links vegen. Waarom dat is, dat weet ik niet. Een van tweeën zou het uh, vaak wel moeten doen. En wat die... App, dacht ik ook ondersteunen is: als je met drie vingers van rechts naar links veegt op dat paginanummer, dan schuift hij hem ook wel door naar de volgende pagina toe. Ja, dat laatste had ik geprobeerd. Dat werkt niet. Maar uh, dubbeltikken en naar rechts of links vegen, ja, dat is ook een mogelijkheid. Zal ik, eens ik, ik ben maar weer teruggegaan naar de oude app, want die heeft dat soort problemen niet. En ze hebben mij uh, per mail laten weten dat die voorlopig nog wel even zal werken. Maar ja, hoe voorlopig voorlopig is, dat weet je ook maar nooit. Nee, oké. Okay. Nee, dubbeltikken en vasthouden, dat probeer ik ook met dat soort uh, schuiven. Oké, okay, nog iemand die iets kwijt wil? Was die Skype-vraag nu beantwoord over dat uh, inloggen of dat er geen toetsenbord tevoorschijn kwam? Nou, ik, ik heb geen antwoord. Dus als iemand anders een antwoord heeft voor Alwien... Uh, want ik, ik, uh, ik weet niet, Alwien, was dat de update die vandaag is gekomen? Ja, en uh, toen zei hij dat hij mij niet herkende en dat ik opnieuw mijn gebruikersnaam moest invoeren en mijn wachtwoord. Maar er was geen toetsenbord en ook niet... Met het uh, draadloze toetsenbordje. Die zei ook niet, weet je wel, toetsenbord verborgen of zeg Maar er was gewoon helemaal niks. Oké, okay, nou ik kan Skype zo wel even starten. Want ik heb volgens mij ook net die update uh, zitten doen. Ja, ik heb de iPad versie, dus ik kon niet checken. Volgens mij is dat gewoon een buk in het Apple keyboard zo van toe. Het enige wat je dan kunt doen is die app uit werpen en uh, opnieuw starten dan zie je meestal wel van oh ja verrek dat is waar ook ik zie en dan moet je je hardware toetsenbord uitzetten en dan de app opnieuw starten dan ziet hij over het algemeen het virtuele toetsenbord wel weer Sting. ja bluetooth uitzetten en weer aan dat wil ook wel eens helpen nou ik zal in ieder geval even kijken wat schaalmap daarbij zegt Social map. skippen alle contacten alle contacten alle contacten context voeg contacten toe tabel index aanpast hoofdletter B context was jannians Offline. Werkonderstreept in Bloemendaal. Offline. Ja, blijkbaar uh, hoef ik dus niet uh, opnieuw in te loggen. En. Uh, en uh, het is vreemd al wie dat hij dat bij jou heeft gedaan. Want hier heeft hij dus gewoon uh, wel weer opnieuw uh, toestemming moeten vragen voor de microfoon. Dus, maar verder ben ik blijkbaar ingelogd. Als je even op het uh, instellingen tabblad kijkt, want daar moet je je uh, loginnaam invullen. Die staat rechtsonderin volgens mij. Ah, Oké. Okay. Ga ik, ga ik dat nog eens proberen, wie weet. Of ik gewoon met de app kiezer, ben dan begin ik nog een keer helemaal opnieuw. En dan ga ik door de instellingen, je weet maar nooit, ik kom er wel weer uit. Ja, er staat nu rechts onderin een, een tabblad profiel. Profielopbeelding. knop, stemmingsbericht, status, mijn profiel. Skip beter goed, skip een nummer, vac-mails, skip wifi, niet geïnstalleerd. Ah, oh, oké. Okay. De mobiel NL-netwerk, kijken, skip beter goed, 0 euro, mijn profiel, status, online. Stemmingsbericht, tek, knop, Profielopbeeld. meld af. Meld af, ja, dus ik ben blijkbaar ingelogd. Ja, want zover kom ik helemaal niet, maar ik probeer het nog een keer. Oké, okay, dat was Skype. Um, nog meer, en toen bleef het stil. Niemand meer iets voor de valreep? Oké okay, mensen, dan was dit het weer voor vandaag. Een uh, goed gevuld vragenuur dankzij onze lof, hof, lof, hof, leverancier. Uh, ik wil jullie allemaal weer bedanken voor jullie aanwezigheid. Mijn computer zit er doorheen te kletsen. Uh, en ik hoop jullie volgende week weer allemaal in de vergaderruimte van Bartimé's I Ask aan te treffen. Hé, hey, een goed weekend allemaal en tot volgende week. Goeden. To change what it means to be blind Step by step one day at a time Still much to do, but it shall be At the sight and eyes of the world